Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen dit jaar ruim 51.000 wandelaars mee. Zo'n 200 minder dan vorig jaar. De deelnemers lopen vier keer 30, 40 of 50 kilometer. Het is de 97e editie van het bekendste wandelfestijn van Nederland. De Vierdaagse begint morgen. Vrijdag is de feestelijke intocht van de lopers in Nijmegen.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 Zomerse gesprekken over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week, successen van 2013. Ja, met Margreet Ja, goedenavond. En vanavond praat ik met drie succesvolle jonge ondernemers... die allemaal in de finale stonden van de verkiezing... tot beste jonge ondernemer van het ondernemersplatform Sprout. Goedenavond. Edwin de Jong. Goedenavond. 21 jaar. Ja, het is wat. Ja, het is wat. Jij is de winnaar. Uh, jij verkoopt via internet fietsen. Klopt. Je jaar omzet om te beginnen. Um, mijn, de verwachting is om dit jaar uh, ongeveer rond een miljoen om te zetten. Kijk, dat zijn nog eens cijfers. En hoe lang ben je al bezig? Um, dit is mijn vierde jaar het ondernemerschap. En ik doe het sinds een jaar fulltime. Dus ik heb sinds een, uh, ja, sinds een jaar mijn studie ervoor aan de kant gezet. En wat was dat voor studie? A small business Small business? Ja, small business op in Holland, Hogeschool in Holland, uh, HBO-opleiding. En dit is eigenlijk big business? Dit is meer big business aan het worden, <laughs> ja. <laughs> Want leerde je bij de small business om dit uiteindelijk te gaan doen? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik dit echt heb geleerd. Um, ik heb echt zaken leren doen door, um, ja, door, door het gewoon te proberen en, en door gewoon onderuit te gaan en weer op te staan. En uh, met, mijn ervaring kom je, met de ervaring kom je zoveel verder dan in, uit de schoolbank. Ik denk niet dat ik ja, zoveel had kunnen staan. als ik mijn opleiding gewoon had, uh, had af kunnen nee. maken. Naast je zit um, Lisa Hille, 22 ja. jaar. Uh, jij zit in de Wimper Extensions, hè, waarmee we onze wimpers uh, kunnen verlengen. Wanneer ben jij begonnen? Ik ben in 2011 begonnen. Oh, is dus niet zo lang? Nu twee jaar bezig. Twee jaar. En ja. jouw omzet is? Uh, nu een kwart miljoen. Een kwart miljoen. Ook niet ja. misselijk, hè? Nee, <laughs> zo goed. Uh, en tegenover jou zit Milan van der Bovenkamp. Uh, jouw bedrijf realiseert apps voor mobiele telefoons. Klopt. Jouw omzet om te beginnen. Nou, we zijn net een half jaar gelanceerd. Dus we hebben nu een ton omzet gemaakt. Maar dat gaat exponentieel groeien in de toekomst. Ja, dat komt want... door de aard van het platform. Dat, uh, Jij gelooft om... erin. Ook dat. En heel veel mensen in de wereld geloven erin. Dus het is uh, goede, goede, goede. En heel veel investeren in het begin en daarna. Uh, de, daar, de vruchten daaruit uh, van plukken. Ja, ik snap hem. Um, Edwin, uh, terug naar jou, de winnaar van het geheel. Jouw vader, is mij verteld, was of is marktkoopman in Amsterdam. Klopt. klopt. Is het zo dat hij jou een beetje heeft geleerd hoe je dat moet doen? Ja, ik doen? denk het wel. Ik denk dat het wel begonnen is als een soort van, uh, van grap, want um, um, ja, mijn vader verkocht op de markt uh, schoenen en ik vond dat leuk. Ik vond het ook leuk om te handelen. Dus op een gegeven moment kreeg ik dus een, een, een, een halve meter kraam van mijn vader en toen ben ik het zelf gaan je doen. Je kreeg een wat? Een, een halve meter kraam. Dus mijn vader zei tegen mij, Edwin, uh, hier heb je een halve meter kraam, uh, verkoop je oude troep en uh, zoek het uit. Uh, daar kwam het eigenlijk op neer. En hoe oud was je toen? Ik was toen, ja, van kleins ervaring. Ik denk dat ik op een jaar of acht was of zo, dat ik echt mijn eerste artikel verkocht op de markt. En wat was het dan? Uh, mijn eerste artikel denk ik een uh, paar knuffels die ik niet meer, uh, niet meer leuk vond. En, en hoe gingen de zaken? De zaken toen. Ja. <laughs> ja, de, de, de zaken toen, ja, het werd steeds meer. Op een gegeven moment kreeg je artikelen van tantes, dat uh, je ook mocht verkopen. Want ze zagen dat je het leuk vond om, om te handelen. En uh, ja, van, van knuffels en, en, en andere, andere artikelen zijn het partijen geworden. Dus de restanten van mijn collega's, van mijn ja. vader. En zodoende is het echte uh, handelen ontstaan, echte handel ontstaan, ja. En Lisa, Wimper Extensions. Hoe ben jij daar nou zo in terechtgekomen? Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd tandheelkunde kunnen willen studeren. En, uh, even heel wat anders. Even heel wat anders. <laughs> ja. En uh, na het uitloten daarvan... Ja, dan ga je toch verder kijken van wat vind je leuk om te doen. Heb ik wel nog een andere studie gedaan in uh, Leiden. Maar dat was niet uh, was dat? helemaal voor mij weggelegd. Biofarmaceutische wetenschappen. Oh, ook al weer iets totaal anders trouwens. <laughs> ja. Wat een veelzijdige dame zit hier. <laughs> ja, ja nee, de opleiding is op zich leuk. Alleen het met mensen werken vind ik leuker ja. dan echt... Uh, laboratoriumwerk. Mm -hmm. En uh, toen ja, is er eigenlijk zo ingegroeid. Een vriendinnetje van mij had extensie laten zetten in het buitenland. En uh, dat wilde ik zelf ook heel graag. Alleen dat kon nog nergens hier in Nederland. Toen dacht ik van nou, dan uh, moet ik daarmee beginnen. En dat is gelukt. Zo simpel was het. Dat ga ik gewoon doen. Nou ja, dan moet je gaan kijken wie kan je daarvoor opleiden. Hoe kan je zorgen dat je de goede technieken krijgt. En uh, ja, door allerlei cursussen en ook in het buitenland gevolgd te hebben. Uh, ben ik begonnen en dat is eigenlijk heel klein begonnen op, uh, op mijn slaapkamer. En inmiddels uh, is het helemaal uitgegroeid en uh, hebben we een team van uh, tien specialisten. Ja. En jij bent de bazin van ja. die tien specialisten ja. die waarschijnlijk allemaal ouder zijn dan jij. Ja, nou ja, een aantal zijn ouder en een aantal zijn net iets jonger. Dus dat, ja, ja. En die zolderkamer, kwamen er dan klanten naar jou toe? In de salon op de zolderkamer? Ja, ik had inderdaad een kamer, dat was eigenlijk mijn oude slaapkamer. Daar had ik gewoon een bedbank neergezet, want anders dan, uh, staat er een bed in de kamer. <laughs> maar daar had ik inderdaad een salon van gemaakt en daar ben ik gestart, daar ben ik begonnen. En is het zo, want jij hebt 22 jaar, je tegenover mij, jij moet naar het buitenland zaken doen? Ja, nou ja, de opleidingen die ik deed... dat uh, heb ik onder andere ook in Engeland gedaan. Dus dan heb je altijd wel iemand die uh, met je mee kan. Een ouder of een uh, kennis. Ja, want dat je liever niet alleen? Nou ja, als je natuurlijk, ik was toen 19. En dan is de Engelse taal is, uh, toch even wennen. Ja. Om zo in één keer alleen naar Engeland of zo te gaan. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En nu hebben we inmiddels zelf een uh, opleidingscentrum. En we geven ook... Uh, Opleidingen voor de wimperextensions voor andere mensen in Nederland. Ja, maar is het zo dat jij serieus wordt genomen in die business? Uh, ja en nee. Ik heb één keer inderdaad op een beurs gehad dat ik uh, informatie wilde hebben over producten. Ik zou geen namen noemen, maar mm. toen werd er inderdaad aangegeven van: uh, ja, ben je schoonheidsspecialiste of uh, wat voor een opleiding heb je gedaan? Nou, die had ik toen nog niet. Toen zat ik nog op de universiteit in Leiden, maar verder geen schoonheidsopleiding. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen wilde ik daar dus informatie over. Maar toen was het van nou kom maar terug als je een schoonheidsopleiding hebt gehad. En toen ik uh, aangaf dat ik twee salons had in Den Haag en Zoetermeer. Toen wilden ze ineens toch praten. Maar ja, dan, ja, ja. dan ja. is het te laat. Maar is het zo dat jij, je hebt natuurlijk ook concurrentie van uh, met mensen die al jarenlange ervaring hebben. Misschien niet met die extensions. Maar waarschijnlijk wel mensen die, die ze misschien, waarvan ze denken nou dit is veel gebruikelijker om zaken mee te doen. Ja, nou ja nou, op het moment dat je met een bedrijfszaak gaat doen, weet je niet gelijk hoe oud iemand is. Nee, en, dat is waar. Uh, de Wimper extensions is heel nieuw in Nederland. Het is er nu zo'n drie jaar. En uh, drie jaar lang doe ik het ook al. Dus uh, wat dat betreft, heb je, ben je wel jong, maar heb je wel waarschijnlijk een van de meeste ervaringen op dat gebied. Mm -hmm. uh, onze schoonheidssalons zijn ook helemaal gespecialiseerd in de Wimper extensions. Dus ja. het voordeel daarvan is, is de kwaliteit. Ja. Is maar je hoeft heel niet je best hoog. te doen om serieus genomen te worden, dus. Nee. Dat je zien als een meisje. En jij, Milan, want jij, jouw bedrijf realiseert dus apps, hè. Um, ja, ik heb een idee. Een of meer. Ik kom bij jou bij jouw bedrijf met een idee. En jullie gaan via uh, crowdfunding op zoek naar financiers. Exact. Bij, um, uh, was dat een vraag of moet ik Nee, want ik was nog niet klaar met mijn okay. vraag. <laughs> we wel uh, want hoe kwam jij op dat idee om dat te gaan doen? Um, ja, dit is niet mijn eerste onderneming. Cella uh, is mijn vierde onderneming. Uh, wat, ik, uh, wat er een rode draad in al die ondernemingen zit... is dat, uh, dat ik graag dingen voor mensen mogelijk maak. Dus uh, mensen in staat stellen om dingen te doen. Om een ideeën mogelijk te maken en dat soort dingen. En uh, mijn partner ook. Mijn partner heeft uh, platforms opgezet. Uh, ervaring daarmee en ik ook. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb ervaring in platformen en communities. En uh, wij kwamen op het idee omdat er mensen in onze buurt waren... die app-idee hadden. En die hadden niet het geld om een developer in te huren... En die hadden ook niet zelf de programmeerkennis. Nou, we kregen die vraag naar ons toe, gegooid van... hé, hey, ik heb een idee, als jij het dan voor mij maakt... of jij iemand vindt die het voor mij maakt... Uh, um, dan gaan we de opbrengsten verdelen. Ja, dat is een heel leuk idee, maar als je dat tien keer per week krijgt... dan, uh, dan houdt het ook op een gegeven moment een beetje op. En uh, toen dachten we, hé, hey, laten we kijken of we daar iets voor kunnen, een oplossing voor kunnen verzinnen. En dat is Selene App geworden... En dat is echt een, een wereldwijde platform waar we mensen met ideeën, met app-ideeën, met ja. developers in contact brengen. En noemen ze een idee wat jullie gerealiseerd hebben? Nou, een van onze eerste ideeën is bijvoorbeeld uh, Coffee Topia. Uh, dat is een app, uh, dat is een oprichter uit. Uh, uh, is een reclame man uit, uit, uit Italië en die heeft een hele grote passie voor koffie. En die gaat dan naar een andere stad en die komt uit Italië en gaat hij naar Parijs toe. En dan wil hij gewoon de beste, de allerbeste koffie Ja, hebben. snappen wij helemaal. En, uh, en, uh, en, en, en, en hij wil dus een, uh, een applicatie hebben waar hij dat dus kan vinden. Ja. Nou, dat heeft hij, heeft hij gepitcht. En dat ja. heeft hij, uh, in uh, kijken, bijna 20 dagen heeft hij 8000 dollar opgehaald om die app te gaan maken. En hij vindt dan een developer die toevallig in Nederland zit. Om, uh, om die app samen met hem te maken. Nou, die app is nu op dit moment, ik heb net nog een mail gecheckt, is in review bij Apple. En die komt, uh, die komt uh, hopelijk morgen in de App Store. Oké, okay, wat leuk. En ja. uh, zodoende hebben we dat voor 18 apps gedaan. Ja. En nu uh, zijn al zes apps in de store. Dus in de, in de app store die, die maken nu omzet. Ja, dus iemand komt met een idee, en die moet het pitchen op het internet. En dan via jullie krijgen ze dan, proberen ze uh, ja, geld, geld en te en krijgen. Van... financiering op te halen en een developer ja, te vinden. Ja, en wie, wie heeft daar dan belangstelling voor? Die denkt, hé, hey, dat is wel een goed idee, daar wil ik wel geld in steken. Ja, alle mensen die geld investeren in zo'n idee, die, uh, uh, die krijgen een klein aandeel in de omzet. Dus uh, als, jij ziet, als jij potentie ziet in dat idee, dan denk je... hé, hey, cool, ik wil dat idee supporten. En straks als die app succesvol is in de store... dan krijgt, die, dan krijgt diegene gewoon uh, omzet daarvan. Ja. En uh, een app wordt bijvoorbeeld voor 10.000 euro gemaakt... maar kan uh, 10.000 euro omzet op, opleveren of 100.000. Ja. Of is 2 het dan, miljoen. Dat, of, dat, ook zei, zei, het net zo, hè? Dat is leuk als je dan voelt... ja, ik doe business daarop bij die marktkraam van zijn vader. Is dat ja. ook wat jij voelt? Ik ben een businessman... Nou, ik, ik, ik, uh, ik stel heel graag mensen toe in staat om... Uh, ik, me, ik breng maar heel graag mensen bij elkaar. Maar dat klinkt heel bijna altruïstisch. Ja, klopt. Ik heb dat in het verleden ook gedaan... Uh. Offline, ik doe nu twee aanhalingstekens. Offline. Ja. Uh, dat is dus gewoon, ik heb een plek opgericht waar mensen dus uh, samen konden werken en elkaar konden vinden door middel van workshops en exposities. En daar ook nog een, een desk konden huren, mm -hmm. een bureautje konden. En huren. zeg je daarom dit expliciet en, omdat het je niet om het geld gaat? Is dat wat je probeert ja, te doen? Ja, nee, goed. Het geld is, is heel erg belangrijk. En dat uh, ben ik ook uh, zeker met deze onderneming in, uh, ja, uh, mee in contact te komen. De voorgaande waren iets minder succesvol, omdat we minder aan het geld dachten. En nu hebben we dat gewoon heel goed geregeld. En uh, willen heel graag mensen ook in ons bedrijf investeren. En da daardoor kunnen we groeien. en uh, Dat soort dingen. En, maar de vraag was van, uh, of dat uh, ondernemersgeest is. Ja, dat is, mensen bij elkaar brengen is ook een soort van ondernemen. Uh, waarde toevoegen. Want je ziet mensen die elkaar kunnen gaan helpen. En die brengen dat bij elkaar. En dat is echt gewoon, dat is goud waard. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, vandaag de eerste aflevering in onze nieuwe serie Successen van 2013. En vanavond drie. Jonge ondernemers, succesvolle ondernemers. Uh, Edwin de Jong, hij verkoopt fietsen via internet. Lisa Hille, uh, die zit in de Wimper Extension, heeft salons. Uh, en Emile um, van der Bovenkamp, die realiseert dus apps. U hoort dat voor mobiele telefoons. Ze stonden allemaal in de finale van de verkiezing... tot beste jonge ondernemer van het uh, ondernemersplatform Sprout. Um, Edwin, ik heb begrepen dat jij um, oud-politica Rita Verdonk uh, benaderd hebt. Dat zij jou coacht inmiddels. Klopt. Uh, we hebben haar gebeld... En ja. zij zegt dit over jou. Oh. Hij is een neus voor ondernemer. Een hele enthousiaste uh, jongeman. En hij kan ook heel goed mensen enthousiasmeren. Maar ja, hij moet ook eens eventjes uh, leren om uh, even rustig achterover te gaan zitten. Is wat meer strategisch uh, te werk te gaan. En uh, hij wil ook uh, ja, de ene dag dit en de andere dag dat. En uh, nou, dan is het natuurlijk de kunst om uh, voor jezelf alle voor- en nadelen van de verschillende keuzes op een rijtje te zetten. En daar uh, help ik hem wat bij. Ik zie je hier knikken. Ja, klopt wat ze zegt. De ene dag, niet de andere dag dat. Wat dan? Ja, ik, soms word, ben ik gewoon te enthousiast en wil ik het direct uh, ja, regelen. Terwijl als ik echt dan eventjes ga gesparren met Rita bijvoorbeeld... dan is het ja, veel beter om eerst een andere stap te zetten. Ik, ja, ik ben uh, nu, nu vier jaar geleden begonnen met, met, met, met Fietsuniek, online fietsenwinkel. En ik heb volgens mij nu een stuk of acht, negen fietsenwinkels op mijn naam staan... omdat ik gewoon een overname tour heb gedaan de afgelopen periode... En uh, ja, op een gegeven moment krijg je dan te veel hooi op je vork. Dus uh, ik denk dat ik nu eerst gewoon moet kijken wat is de beste stap en niet meteen te chaotisch te werk. gaan. En wanneer bel je ja? haar? Wanneer had je haar aan de telefoon? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld vanmiddag gebeld toen een investering afketst in een nieuw project. Dan heb ik haar even nodig. Um, ja, of, of, of op een ander moment als ik even doorheen zit. Het is niet dat het bij mij heel stabiel is. Ik heb pieken en dalen omdat ik jong ben. Ik, ben echt heel ik ga heel vaak te enthousiast te werk. En dan bel ik Rita van, ja, moet u luisteren, ik heb dit en dit gedaan. Van, moet hoe u zou luisteren met hoor omgaan. ik, ook? Ja, moet u ja, luisteren, ja. ja. <laughs> ja. ja. ja hoe, moet u, hoe zou ik het doen of hoe zou, hoe zou u dat doen? En dan geeft ze hem advies. En ik heb wel eens gezegd, uh, ja, één uh, uurtje met Rita van Donk Sparren... levert meer op dan een maand uh, in de schoolbank uh, zitten. Ik heb echt wel veel aan haar advies en uh, dat gebruik ik gewoon uh, in de praktijk. Ja, ja. En jij, Lisa, heb jij iemand met wie je die jou van advies uh, dient? Ja, ik heb verder niet een coach-traject of zo gehad. Nee. Want, uh, mijn vader zelf is uh, ondernemer. En dus mocht ik inderdaad vragen hebben over het ondernemen, dan uh, vraag ik dat aan mijn ja. vader. En ja. is het zo dat jij jezelf salaris uitbetaalt? Uh, nou, dat heb ik eigenlijk de eerste twee jaar niet gedaan. Tot een aantal maanden geleden ben ik daar. Uh, toen pas ben ik daarmee begonnen. Dus sinds een aantal maanden geleden heb ik pas zelf salaris. Ja. Maar Eigenlijk alleen wat ik nodig heb en wat ik niet nodig heb, laat ik in. Het en bedrijf. hoeveel geef je jezelf netto? Echt wat ik nodig heb. Dus het bedrag wat ik nodig heb, dat, uh, dat is mijn salaris. En, ja. verder, uh, en dat laat je verder buiten beschouwen hoeveel het is? Ja, dat laat ik verder buiten beschouwen. Ja, dat, ja, dat is bij dus bij niet heel veel hoor. Dat is niet heel veel. Maar ook jij, want bij je ouders toch? Nee, ik kan niet meer bij, oh, mijn ouders. Niet bij je ouders. Nee. Dus je hebt wel een basisinkomen nodig. Ja. Maar jij bent ja. bij je ouders eten. Ja, dan, dan maakt het ondernemen echt heel prettig, want je hebt weinig ja. nodig, je hebt alleen een auto voor de deur, terwijl je elke maand verzekering voor moet betalen. Maar ik heb geen hypotheek en dat maakt. Het zo maar begrijp ik nou goed dat jouw ouders jou nog steeds in jouw onderhoud voorzien, terwijl hun zoon bijna een omzet van een miljoen heeft? <laughs> dat Verhaal. meen je niet. Ik wil eerst maar zeggen dat omzet niet heel veel zegt. Het zegt wat over je markt en wat je hebt, maar qua net wat je overhoudt... ik investeer liever een euro omdat anders, ja, wat moet ik er anders mee doen? Um, dus, dus mijn ouders voorzien mij in onderhoud met, met, een, met een slaapplek eigenlijk, want ik ga best wel vaak het eten. Zo, dus uh, dat dan weer wel. Ja, maar, uh, een ja, ontbijtje. Een ontbijtje, ja. Mee <laughs> ja. op vakantie misschien. Ja, ja, ja. ja? Inderdaad. Is dat ja. niet iets waar je een beetje te oud voor wordt, Edwin? Om er thuis te blijven wonen? Nee, nou, niet zozeer om thuis te blijven wonen, maar om als een kind in hun uh, warme nest te blijven, ook financieel gezien. Mm, ja, maar er komt een moment dat ik die stap moet maken en dat is op dit moment nog niet het juiste moment. En jij, Milan, hoeveel betaal jij jezelf uit? <laughs> nou, ja. Wat ik wil even inhaken op het ja. uh, de, de thuiswonen. Ik moet zeggen dat, uh, dat studeren en uh, heel goedkoop wonen. echt wel heel erg belangrijk zijn voor. Uh, of je blijft ondernemen. of je het kan gaan doen. Of je... Want anders is er, krijg je ik, geen armslag bij, de, bij bijvoorbeeld de precies. banken? Precies. Nou, niet zo. Maar je, je, je hebt gewoon wat. Uh, Edwin, Edwin zou ik zeggen: uh, piek en dalen. Ik ben een slechte naam, sorry. Uh, piek en dalen. Uh, en daar moet je, ook, daar moet je in cal kunnen calculeren. En uh, natuurlijk moet je ook een buffer hebben voor geld. Maar mm -hmm. het is wel echt. Uh, ik heb uh, jarenlang uh, heel goedkoop gewoond. Dat betekent dus dat je ook dat soort dingen echt kan doen. Want kun jij je dingen permitteren uh, die vrienden van jou, hè, jij hebt 25, uh, die dat niet kunnen? Uh, poeh, ja, ik heb een heel veel veelzijdige vrienden. Vrienden die uh, ook, ook ondernemer zijn, maar ook vrienden die gewoon uh, dikke auto's, selee rijden en consultancybanen hebben. En dat is, uh, dat is een heel groot uh, contrast. Ja, maar ik, ik, uh, ik kom niks tekort. En het uh, zit hem ook niet in het geld, denk ik. Dat, dat je iets tekort kan doen. Nee, want jij, heb jij vrienden die een beetje hetzelfde als jij uh, zo'n business zijn begonnen? Nee, eigenlijk niet. En dat is soms best wel eens moeilijk. Want dan kan je niet met vrienden sparren over de problemen waar je tegen aanloopt. En vandaar ik het wel fijn vind om met een coach te hebben om terug te vallen. En uh, ik hou zakelijk en privé best wel gescheiden. Dus echte details in het ondernemerschap zou ik nooit bespreken met vrienden. Echt wel de grote lijn. Als ze erom, alleen als ze echt nadrukkelijk om vragen. Maar echte details, nee, dat zou ik niet met, uh, met vrienden bespreken. En waarom niet dan? Nou, ik vind dat je zakelijk en privé moet, moet scheiden. Maar vooral ook, ja, weet je, ik ben 21 jaar en heb je vrienden van dezelfde leeftijd. En um, ja, ik maak echt wel dingen mee die voor een 21-jarige eigenlijk nooit van toepassing zijn. Zoals? Je, dat, je, dat je deals sluit om, om, bij, bij overnames of dat je een bot hebt op je zaak, dat je hoe je, hoe je daarmee om moet gaan. Dat, dat, dat, kan je niet realiseren. Dat, dat kan je niet beseffen als je 21 met er zo verschrikkelijk veel op je pad komt als ondernemers zijn. Kijk, ik moet ervoor zorgen dat het personeel ook aan het eind van de maand een de salaris krijgt. Uh, vrienden van mij die krijgen salaris, dus die hebben die zorg niet. Dus over die zorg kan je dan niet sparen. En vandaar dat het wel prettig is om wel de juiste mensen om je heen te, te, te krijgen... die, dat, ja, die wel ja, die ervaringen. hebben. En daarmee heb je natuurlijk ook Rita naar benaderd. Ja, inderdaad, maar inderdaad. wat doet dat met een jongen van 21? De, de, de, de coaching van Rita bedoel nee, je? Nee, die dingen meemaken waarvan je zegt... ja, dat is eigenlijk niet normaal voor een jongen van 21. Nee, klopt inderdaad, maar daarom loop ik wel een stukje voor. Ik heb echt wel een hele volle rugtas op dit moment... Al wat ik mee zal nemen in het volgende project. Kijk, ik zal niet tot mijn 65 in de fietsenbrans blijven zitten. Uh, kijk, op een gegeven moment heb je geen voldoening meer in de werkzaamheden... die je doet en nou dan mee toe aan de volgende stap dus um, ja, ik denk dat ik wel voorloop op, op, op andere jongens. Maar van is er een negatieve kant aan het voorlopen? Ja, ik denk het wel. Kijk, um, ik ben er altijd mee bezig. Het is niet zo dat ik de deur sluit en dat het dan klaar is. Um, ik, ik ga bijvoorbeeld volgende week op vakantie in Turkije... en ik ben sterk te overwegen om een vliegtuig later te pakken... omdat je nog heel veel dingen moet regelen. En um, ja, als ik in, in de kroeg sta... zou je niet meer je verstand op nul kunnen zetten... en gezellig een biertje kunnen drinken... omdat je toch verantwoordelijkheid hebt. En ja, je denkt toch na op een gegeven moment ook op een ander niveau. Maar is dat niet ook een beetje eenzaam? Nou, dat niet, dat niet. Ik denk echt dat ik de juiste mensen om me heen heb... die me dus wel stimuleren en kunnen coachen. Um, ja, ik, zit, ik werk op kantoor met andere jonge ondernemers. En dat is wel heel gaaf om daarover te sparren. En ja, dat brengt je veel verder. En um, ja, Ik heb natuurlijk ook gewoon go go goede vrienden... Die, die, uh, ja, waar gewoon ik mijn privé dingen mee bespreek. Maar echt zakelijk ja, gezien nee, die... uh, niet. Nu is het zo dat um, dat succes waar we het over hebben... die heeft ook een keerzijde. Um, Bernd Damme, kennen jullie die? Ja. Ja. Dat is de winnaar van vorig jaar, he, van diezelfde uh, verkiezing. Um, die is miljonair geworden, omdat hij zijn bedrijf heeft verkocht. Hij had uh, het zonnebrillen uh, bedrijf Eyewear, een, ook een, uh, winkel, een online winkel. Um, hij uh, zegt dat er gevaren op de loer liggen. Ik ben net uh, terug van een anderhalve week retraite met mezelf. Ik was gewoon even toe aan uh, echt even wat rust en vakantie. Ik sportte veel toen ik 17 was en ik ben bijna 20 uur per week. Uh, daarna nul uren. Uh, ja, je eet vier keer in de week buiten de deur, drie gangen. Met vier glazen wijn. Uh, ja, uiteindelijk gaat het zich een beetje opbouwen. En daar word je natuurlijk geen 80 mee. En dat lijkt me toch wel mooi. Dus tijd voor een kleine omslag. Ken jij deze, herken je dit? Deze decadentie? Om het maar even zo te zeggen, Lisa. Uh, ja en nee. <laughs> het is... Uh... Ja, je, je, inderdaad het buitendeur eten en als je een keer een zakelijke afspraak hebt en dat soort dingen. Uh, privé ja, moet je vaak de tijd die je privé hebt, lever je vaak in voor het werk. En dat zijn wel dingen waar je op moet letten en wat ja, daar ook wel vaak bij inschiet. En wat dat... heeft dat dan voor gevolgen? Ik bedoel, heeft dat jou een ander iemand gemaakt sinds jij deze zaak hebt? Uh, nou, ik ben zeker wel van mening dat op het moment dat je voor jezelf werkt... je hebt inderdaad ook tegenslagen en uh, dat je daar zeker wel hard van wordt. Dat... Wanneer merk je dat dan? Nou, de eerste keer als er iets is wat, wat niet vergaat volgens jouw plan... dan ben je daar heel erg teleurgesteld over. En nu denk je van ja, voor ieder probleem is een oplossing. We gaan door met de volgende stap. En dat zou, je, zou ik een jaar geleden niet gedacht hebben dat ik zo kon denken. En hoe komt dat dan dat je zo denkt? Ja, omdat iedere keer weer als je het meemaakt en. Uh, ja, dan weet je dat het ook wel weer goed komt. Wat ja. ik zeg, voor ieder probleem heeft een oplossing. Ja. En dat is ook echt. Nou ze. ja, jij hebt een oplossing. Ja. Niet iedereen, want het is crisis in Nederland. Of ligt dat aan, doen jullie iets heel erg goed? Of... Crisis, misis? Crisis, misis. En dat betekent? Dat betekent dat er helemaal geen crisis is. Nou, nou. Jij voor de jonge ondernemers niet. Er wordt heel veel om me heen dat. Uh... Want wat iedereen doen jullie zit dan in de anders? Lift. Iedereen, iedereen. Ieder... De crisis wordt veroorzaakt doordat als mensen op een andere manier moeten gaan werken en heel veel andere uh, ja, zeg maar. Um, heel veel mensen nu in Nederland moeten heel anders uh, gaan werken. Ja. Uh, met maar wat zeg je dan tegen dingen. 50 plussers Want jullie zijn de jonge generatie. Ik investeer in, in, in jonge mensen. Dat is uh, wat ik, uh, weet je ik, ik, heb, uh, ik. Ik heb net gezegd dat ik, ik dit is niet mijn eerste onderneming. Zijn, heb ik hebben uh, is mijn vierde onderneming. Uh, ik heb altijd gewerkt met mensen die ouder zijn altijd mensen gewerkt die in de 40 zijn. En uh, die hebben heel veel aan jou. En, en jij hebt heel veel aan hun. En uh, wat, jij bent soort van de brug naar uh, de nieuwe generatie. En naar, ja, maar dat zijn even voor de goede orde natuurlijk de bedrijven. waar die mensen in dienst zijn. en die moeten voor het succesvol zijn van hun bedrijf. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel 50-plussers. Ja, maar die, die, die kunnen ook gewoon. ontslagen luisteren. zijn. Die, en zegt... niet meer een baan. nou die ontslagen zijn die geen baan hebben. Klopt. Heb je daar ja. nog een advies voor? Nou, ik, ik, ik, ik denk dat, uh, als ik heel bot mag zijn, ik denk dat zij niet genoeg geluisterd hebben naar de jongeren. En dat betekent dat ze uh, uh, uh, ook leren van jongeren. En maar dat is dat de revolutie is. niet te snel gegaan? Ook dat? is heel snel gegaan. Uh, apps, je nou, ziet het, we dus uh, ja. zitten. Ja, markt. Ik, ik naam, denk, ik, denk uh, ik denk dat het heel erg komt doordat je door dat. Door dat ik weet niet, ik, uh, er is altijd een soort van... Uh, uh, in het Ivoren Toren... mensen zitten vaak in een Ivoren Toren... en die komen daar ook niet meer uit. En uh, die laten ook geen jonge mensen toe. En dat betekent dat je... Uh, ik heb, ken ook heel veel oudere mensen, ook 50 uh, plus, die ja. gewoon dat wel toelaten en die gewoon uh, weer in de lift zitten. Wat wil jij zeggen, Edwin? Nou, ik denk ook echt dat dat komt door de digitale revolutie, want ja. uh, kijk, wij zijn de jongere generatie, wij denken makkelijk Kijk, wij bestellen nu een fiets op internet, omdat het voor ons heel eenvoudig is. Dus voor ons is het ook heel eenvoudig te bedenken om fietsen aan te bieden op het internet. Ja. Als je 50 plus bent, is het een best wel grote stap, want het is best moeilijk om op internet te kopen. Je moet vooruit uitbetalen je moet ja. dus vertrouwen in andere partijen die je niet ziet. Je kan geen praatje maken. Dus de, de, de, de fietswinkel we gaan eigenlijk failliet door de, de, de prijslag ja. op internet met de fietsenwinkels, de digitale fietsenwinkels. Dus Stel je bent nou een fietsenmaker. Ja, wat had je dan moeten doen? Ja, moet je nu zeggen, van had je vijf jaar geleden maar moeten bedenken dat je op internet actief had kunnen zijn? Ik denk dat het best wel moeilijk is voor die ondernemers. Nou ja, technologie... Dan wil ik nog even terug naar jullie, want de, in, inderdaad, dat is een ja. gegeven. Maar even wil ik nog even doorgaan op jullie bedrijf zelf. Want uh, we hebben het over deze deze huidige tijd, waarin uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... natuurlijk ook heel erg bovenop de agenda staat. Boven, uh, dat mensen daar met aandacht naar willen kijken. Zeker jullie generatie trouwens. Nu las ik, uh, Edwin, dat jouw uh, fietsen worden gemaakt in lage loonlanden. Ja, klopt. Um, hoe ben jij... Ben jij je bewust van de arbeidsomstandigheden in die fabrieken? Ja, nou kijk wat u zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind ethisch, ethisch verantwoord ondernemen belangrijker. Dus ik wil met een goed gevoel uh, mijn onderneming runnen. Dus dat vind ik nog belangrijker. Kijk, um, we, we leven in Nederland in een maatschappij dat, dat de prijzen zo laag mogelijk moeten zijn. Dus dat de fietsen niet meer in Nederland gefabriceerd kunnen worden. Dus vandaar is het inderdaad gewoon het lage land. En maar hoe is het daar dan met die arbeidsomstandigheden? Met de arbeidsomstandigheden van de fabrikanten. Ik hou haal, ik haal mijn fietsen bij Nederlandse fabrikanten. Dus tot, tot die streep gaat mijn, gaat mijn kennis. Ik, ik, ik weet niet wat er ja, verder... Maar ze worden in Nederland geproduceerd? of niet? Nee, ze worden in Nederland geassembleerd. Dus in Nederland komen alle onderdelen van alle fabrikanten... Ja, ja. Maar vind jij het niet jouw verantwoordelijkheid om te weten... hoe het in die landen is waar het uiteindelijk vandaan komt? Uh, bij de productie van de fietsen zelf. Ja. Ja, ik ben een wederverkoper. Ik ben net als een... een, een, een, een en arbeitein die een product in de winkel in de etalage ja. aanbiedt, zo ben ik ook als fietsuniek ja. als fietsenwinkel die het aanbiedt aan de consument. Of denk jij nou, als ik zou weten dat daar bijvoorbeeld, ik noem maar wat kinderarbeid is, dan zou ik toch een andere leverancier zoeken? Ja, als ik dat zou weten dat ik 100 aan een andere. Maar leverancier. je wil het niet weten. Ik, ik, je onderzoekt ik, ik weet het, het niet. niet. Nee, het, het, het, het, het is niet van toepassing. Kijk, mijn fietsen worden bij dezelfde fabrikanten gemaakt als de grotere fietsenmerken in Nederland. Alleen hangt, wordt er geen naam aan gekoppeld en wordt er bespaard op bepaalde onderdelen, waardoor de fietsen zo, ja, zo laag worden aangeboden. Mm -hmm. Dus ik, ja, je kunt er van. Overtuigd zijn dat, uh, dat de fietsen niet door die omstandigheden worden gemaakt. Er zijn ook heel veel bedrijven die uh, onderzoek daarin doen. Hè? Dus supply chain management doen en ook eco, uh, ja, ja. eco chains uh, bekijken. Als we nu. Dat we zitten hier met drie, drie succesvolle ondernemers. Jullie hebben eigenlijk al ja, dat bereikt, wat mensen willen bereiken als ze later groot zijn, zul maar zeggen. <laughs> Is er nog een droom, Lisa? Ja, er zijn altijd dromen. Ja. Namelijk? Uh, nou ja, de, de wimpermarkt in Nederland die groeit enorm. En uh, we hebben nu twee salons. Dus ja, de droom is wel om uh, in andere grote steden... Dat ook Dat is nog het, gewoon zijn. nog meer winkels. Ja. En ja. jij, Milan? Nou, ik, als persoonlijke droom heb ik uh, dus dat ik nog steeds uh, meer mensen wil enabelen... in staat stellen om, uh, om uh, hun ideeën uh, mogelijk te maken. Maar uh -huh. voor, voor en App is het heel belangrijk dat we grootste uitgever van apps ter wereld worden. Ja. We, zijn nu, we hebben er nu 20 en straks hebben we er 50. Ja. Straks hebben we er 400. Groter, groter, groter. Dus ja. geldt dat ook voor jou? Ik ja, ik denk ik bezit 1% van de Nederlandse markt. Denk als ik 5 jullie zijn zo commercieel als wat, ja, hè? Ja, jullie als ik, die namen ook als ik, als ik 5% bezit ja, van de Nederlandse jongen. fietsenmarkt... Dan, dan zou ik naar het volgende avontuur gaan. Dus uh, ja, wat ik zou, wat, ja, wat mijn toekomstvisie is... is gewoon uh, ja, met een goed gevoel uh, uh, dit project dan uh, tot een einde brengen... en dan op naar de volgende stap. Ik wens jullie alle succes... De komende jaren. En uh, we horen wellicht nog van jullie. Hier zaten Lisa, Milan en Edwin de Meester, succesvolle jonge ondernemers van dit jaar. Gekozen dus door Sprout. Dit was hem, Twee Dingen van Max. Meer informatie en uitzending terugluisteren... kan op onze site tweedingen.nl. BNN Today, Willemijn Veenhoop. Ook zo'n succesnummer. Hè? Nou, dankjewel. <laughs> ja. ja, en we hebben er nog meer in de studio. Henry Schut, <laughs> Lukie e. Kink, George W. Bush... tenminste, daar hebben we het over. Um, Bart Meijer, Filemon... Pieter van der Hogeband, dat zometeen allemaal in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is uh, half negen, Marielle Hagemal met het NMS Journaal. De Amerikaanse minister van Justitie wil een onderzoek... of de burgerrechten van Treffen Martin zijn geschonden. De vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman... is voor hem geen reden om het onderzoek naar de toedracht te staken. Zimmerman schoot de 17-jarige Martin in februari vorig jaar dood... omdat hij vond dat de zwarte jongen er verdacht uitzag...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 Dit keer staat niet een bevallige Française model voor het Franse vrijheidssymbool, maar een Oekraïense activiste van Femen, de feministische actiegroep die bekend staat om haar topless protesten. De Franse christendemocraten roepen op tot een boycott van de nieuwe postzegel. En morgen begint de Nijmeegse vierdaagse en daar doen dit jaar ruim 41.000 wandelaars aan mee, zo'n 200 minder dan vorig jaar. De deelnemers lopen vier keer 30, 40 of 50 kilometer en het is de 97ste editie van het bekendste wandelfestijn van Nederland. En vrijdag is de feestelijke intocht van de lopers in Nijmegen en dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 15 juli, twee over half negen. Goedenavond. Wij Europeanen zien George W. Bush misschien als de man die oorlog na oorlog startte. Maar wat schetst ieders verbazing? Er is een filmpje opgedoken waarin hij voor het goede doel een ziekenhuis staat te schilderen ergens in Afrika. Nou, dan willen wij dus weten, is George W. wel zo slecht als wij denken? Na negenen hoor je het antwoord. En Pieter van der Hogeband is de chief bij de jongere Olympische Spelen. Op dit moment in Utrecht zijn die bezig. Zometeen praat ik met hem over dit toernooi... en hoe dat was toen hij daar zelf 20 jaar geleden aan meedeed. Filimon Wesselink en Bart Meijer, de twee boezemvrienden die voor ons meereizen met de tour, die hoor je zometeen. Filimon die spreekt met de Sky-ploegleider Servaas Knapen over Chris Froome, die boos werd na dopingvragen tijdens de persconferentie. Ik zag hem net voor de persconferentie, zag ik hem bij het ontbijt en hij, hij, hij, hij, hij lachte van, hij, van oor tot oor. Hij was zo blij en zo trots en als je dan tien minuten later kijkt, dat, ja. was, dat was een totaal andere persoon. Juist. En Bart die zoekt wat een hoge wattage van een wielrenner betekent. Hij vroeg aan Belkin-trainer Louis Delay of Froome een bovenmenselijk wattage heeft. Die rijdt al 6,4 watt per kilogram. Ik vind dat niet onmenselijk. Ik vind dat een prestatie die heel erg goed is, maar niet iets waarvan ik zeg van ja, dat kan niet. Juist. Zometeen na de platen viel in het wiel mee Twitter kan natuurlijk met hashtag bienen today, Luc. Ja, nieuws over de rustig in de tour ook zo meteen in Today's Topics. Het vervolg van Krekelgate kun je dat nog herinneren? <lacht> en nee, natuurlijk. Ja, zeker. Nou, er is een einde aangekomen, Krekelgate. vertel ja. ik je zo meteen. En een fantasy festival. Even ontsnappen uit het werkelijke leven. Dat is wel... Heeft u zo'n rot leven? Nee, nee, nee, dat niet. Nee, dat niet, maar het was wel <lacht> heel gezellig daar op dat fantasy festival. Ga ik zo meteen alles over vertellen om negen uur in Today's Topics. En hij is in een wat felle bui vandaag. Oh. Henry Schut, goedenavond. Ja, maar ik moest Jack nadoen, hè? want jij had Jack verwacht. Ja. Dus dan word ik wat veller. Nou, ik ben benieuwd. Je ja. hebt nog niks gezegd. Moet je, je, niet, het even dat, moet je even, niet even dat nieuwtje... Doet Jack dat normaal altijd? Altijd. Oh, dan ga ik er even <laughs> over nadenken. Terwijl ik het sportnieuws breng. Hoe ga ik dat subtiel doen? Ja. Uh, nou, uh, op de tweede rustdag in de Tour de France... is het doek gevallen voor de jongste renner van het peloton. Dat is een Nederlander, de 19-jarige Danny van Poppel... van Vakantsoilij DCM. Zijn ploeg laat hem uitstappen om hem rust te gunnen. En van Poppel zelf is het daarmee eens... Ja, ik wil het met een goed gevoel afsluiten en er komen nog hele zware dagen aan. En ik doe het al beter dan dat iedereen had verwacht, dus zo kun je het ook positief zien. Uh, ik weet dat het voor de toekomst wel goed zit, dat ik uh, misschien wel grote ronden kan uitrijden. En uh, dat is al heel wat voor een sprinter. Van Poppel was met zijn 19 jaar de jongste deelnemer aan de Tour... sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij haalde drie top-tien noteringen, waaronder een derde plaats... en droeg ook één dag de witte trui van de beste jongeren. Discuswerpster Allison Randall is de derde atleet uit Jamaica... die positief is bevonden bij een dopingtest... tijdens de nationale titelstrijd vorige maand. Zij kwam vandaag met de bevestiging... een dag nadat sprinters Azeva Powell en Sharon Simpson... het nieuws over hun positieve dopingcontrole naar buiten hadden gebracht... Een van haar landgenoten ontkende Randall... bewust verboden middelen te hebben gebruikt. Diverse buitenlandse media melden ook de naam van Nesta Carter. In totaal zijn het vijf Jamaicaanse atleten. De vijfde naam is nog niet bekend. Voetballer Douglas heeft in Dynamo Moskou een nieuwe club gevonden. Hij gaat transfervrij weg bij FC Twente. Douglas was vergeten voor 15 mei jongstleden zijn aflopende contract op te zeggen... waardoor FC Twente een transfersom had kunnen vragen. maar Vanwege zijn verdiensten voor de club liet Twente dat na. In 2011 ontving Douglas een Nederlands paspoort... en vanaf september 2012 kon hij ook voor het Nederlands elftal uitkomen. Vorig jaar oktober zat hij voor de eerste en tot nu toe enige keer... bij de selectie van het Nederlands elftal. Dat was voor de wedstrijd tegen Andorra. En tennister Aranska Rus heeft na ruim een half jaar... dan eindelijk een wedstrijd op het hoogste niveau, het WTA-niveau, gewonnen. Rus die is gekelderd naar de 262ste plaats van de wereld. Boekte in Oostenrijk een knappe zege op de al zevende geplaatste Maria Teresa Toro Flor uit Spanje. Rus stond eind vorig jaar nog 68ste op de wereldranglijst. En dat was het. In Langs de Lijn praten we door over die dopinggevallen in het atletiek. Natuurlijk gaat het ook over bouken... En ik vind dat je er geweldig uitziet vandaag. Nee, dat is niet genoeg. Zo overtuigend Zo, zo, zo, genoeg. zo makkelijk kom je er niet vanaf. Hmm. Nou, dan uh, ik Zeg iets over dat ik een heel leuk zitten. jurkje aan heb. Ik zeg toch dat je er mooi uitziet. Oh, ja. Een speciaal ik Kleurt jurkje. ook zo mooi bij je zongebruimde huid. Zon gezeten vandaag. Perfect. Doei. Live. De Nederlandse band Rigby, de drummer, die gaat met Helene van Rooyen. Dat zal je wel eens gehoord hebben. Ze zijn op dit moment, lees ik net op Twitter, bij haar in Portugal... om de nieuwe videoclip op te nemen. Lighter Rigby. Onze eigen ridder van de rustdagen, Filemon Wesseling, die volgt drie weken lang de tour voor ons. En dat doet hij samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer. Samen geven ze een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse kansspel van de klimgeiten. Filemon en Bart, goedenavond. Ja, beste vriend, beste vriend zeg je. Dat is gelukkig nog steeds zo, maar... <laughs> Die vriendschap wordt wel uh, op, op de proef gesteld uh, met zo'n Tour de France. Want je ziet natuurlijk constant op elkaars huid. Ja. En ja, er zijn dan ook af en toe uh, kleine irritaties. Ja, zoals? Wat, wat me bijvoorbeeld aan Bart enorm irriteert... <laughs> ja. is dat hij altijd in zijn eentje chips gaat eten. Gewoon voor je neus. Ik bestelt je een zak chips en die eet hij gewoon helemaal leeg... zonder mij één chipje aan te bieden. Zo, Bart, nu mag jij ook je irritatie naar mij toe uitspreken. Uh, oh, dat is een goeie. Dat, ik herken me niet helemaal aan die chipsverhaal. Ja, dat was wel. was voor mij bij, toen, toen ik de vierde dag... wel, bij die auto, toen je auto uit de automaat haalde. Ja, oké. Okay. Oh ja, op die fiets. Ja, ik ben in een heel groot gezin opgegroeid. Um, Wij delen altijd alles. Ik, ik weet niet uh, of de lengte van het programma dit toestaat, Filemon. Heb je even? Oh, dat vind ik heel makkelijk. Het, dat vind heel makkelijk. het, het ja, ergste, Laten we het hebben over wielrennen... Wat zeg je wel? Nee, ik dacht even het ergste over jou. Het, het, het ergste over ja, mij? Ja. Ah, wat... die kan gewoon. Eh, die, die kan, je kan in zijn algemeenheid heel eigenwijs zijn, hou ik het even op. En wat ik wel lachen vind altijd, dat is uh, dat Fiedemon, de, ja, Vieremon is een beetje uh, een wijnkenner. Maar als hij dat zegt, dan raakt hij altijd uh, ja, een beetje geïrriteerd. Nee, ik ben geen wijnkenner, ik ben een liefhebber. Maar ondertussen trekt hij gemiddeld toch gauw 15 minuten uit in een restaurant... om de wijnkaart te, te, te, te bekijken. Ook al, uh... Dus ik ben eigenwijs en ik bestuur de wijnkaart heel goed. Nou, dat vind ik twee hele mooie complimenten. Ja, ook als we, ook als we aan tafel willen gaan. Dus, uh, dus dat is voor mij wel een dingetje. Laten we het hebben over wielrennen. Uh, yes. Natuurlijk het grote nieuws van vandaag. Danny van Poppel is uit de Tour de France gestapt... Uh, en ik heb een beetje het gevoel dat het al van tevoren het plan was van vakantie. Lei. Ik denk zelfs dat het het plan was om de eerste rug, rustdag hem af te laten stappen. Mm -hmm. En uh, ik denk ook dat het een, een, eigenlijk een verstandige beslissing is. Want ja, 19 jaar. Uh, Tom Dumoulin was voor jou al te jong. Na nou, 19, als je ook met hem praat, heb je het gevoel dat je echt... Ja, met een bijna uh, iemand die nog eigenlijk in de puberteit zit... die er net uit is aan het praten bent. Het is echt een hele jonge gast en... Zo'n Tour, ik kan me wel voorstellen dat het heel heftig is. Want je merkt ook als je hem interviewt, is hij echt oprecht zenuwachtig. En ja, die etappes zijn natuurlijk lood en loodzwaar. Er wordt zo hard gekoerst. En je kan renners, Bart Weddens, veldrijders bijvoorbeeld overkomen... je kan ze opgebruiken dat ze ja, later daar toch echt last van gaan hebben. Dus ik denk een verstandige eh, beslissing Danny van Poppen uit de Tour. Dan het dagboek. Wat heb ik vandaag gedaan, zul je afvragen. Ik heb 70 baantjes in het zwembad uh, gezwommen. Dat is niet belangrijk. Maar ik ben ook uh, naar Serva's Knaven gegaan. Want traditioneel gaan we tijdens de rustdag een potje zo de boule. En natuurlijk ondertussen over de koers praten. We hadden alleen uh, vanmiddag een groot probleem. We waren le cochon kwijt. Dat is het varkentje. En dat is het balletje waar je de grote ballen naartoe gooit. Luister. Ja, dat ligt <lacht> nog iets op het strand, denk ik. <lacht> ja, ik begrijp, ik begrijp echt niet waar je gebleven is. Nou, dan gebruik ik de autosleutel. Als het varkentje, dat kan ook wel, toch? Ja, dat gaat lukken. Ja. Ik hoop niet dat ik die bal boven op je auto ja. sluit, sluit gewoon natuurlijk. Hey, Laten we wel één ding afspreken als je zo meteen verliest, dat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan ga je niet boos weglopen. Hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ben, ik ben een goede verliezer. Heel goed. Nou, dat gaat uh, varkentje. Maar jij had echt gewonnen de laatste keer, hè? Ja, duidelijk, duidelijk. Ja, ik was het een beetje vergeten, ja. heel raar. Ja. Kijk. Ja, je bent dit, duidelijk, duidelijk dit, dit is de dit is Jij bent duidelijk beter in het gras. Ik gooi echt heel erg vanuit mijn knieën. Ja. Heel erg, heel erg indrukwekkend. Ja, die wind kwam in één keer opzetten. <laughs> Hebben jullie ook wel eens last van, hè? Van de wind. Ja, vaak. Oh, vaak wel, ja. Servaas, ja. ik heb drie vragen voorbereid. Laat ik met de eerste vraag beginnen. Hoe kan het dat een team met een Nederlandse ploegleider zich in de luren laat leggen... Met, bij een waaieretappe. Ja, dat was niet zo mooi. Dat klopt. Hoe kan het dan? Ik begreep het ook niet. Jij hebt daar al voor gewaarschuwd. In ja, de krant ja, zelfs. Ja. ja, nee, we hebben daar zeker voor gewaarschuwd. En de renners die wisten het ook. En, uh, maar het was even een momentje van uh, verzwakking. Ja. Een mentale verzwakking. En uh, ja, daarna was het achter de feiten aan rijden. Want Vroem moest nota bene aan brandtanking vragen wat er aan de hand was. Dat heb ik ook gehoord, ja. Ik heb het nog niet gecheckt bij Chris. Maar uh, ik denk dat hij dan niet goed naar de radio geluisterd heeft. Maar dat kan ook wel als soms men zoveel mensen langs de weg horen. de renners ook niet altijd wat er in de radio gezegd wordt. Maar, maar je hebt ochtends nog wel gezegd van jongens let op het waait. Ja, ja. Ik heb, we hebben ook nog gezegd van ah, als je een minuut kunt verliezen vandaag is het niet erg. Okay. <laughs> maar hebben ze wel nog goed naar je geluisterd? Ja, wij hoefden niet veel te zeggen na de koers. Ze okay. wisten echt wel wat, wat ze fout gedaan hadden. En uh, ze, ze voelden zichzelf wel heel erg verantwoordelijk... voor, uh, voor de achterstand die ze opgelopen hadden. Ja. Je ziet tijdens de etappe, zie je Vroom de hele tijd bellen. Praten in zijn ja. microfoontje. Wat wordt er op zo'n moment allemaal gezegd? Toch een ja. beetje advies vragen van, uh, wat zal ik doen uh, als ik bij Quintana kom? Uh, ja, hij pakt niet over. Uh, moet ik hem eraf rijden? Uh, moeten we samenwerken? de ploegrijders moeten op dat moment beslissingen nemen? Ja, die kan hem advies geven. Kijk, vaak zeg je ook van, ja, hoe goed ben jij en hoe goed denk je dat, dat Quintana is? Uh, denk je dat hij hem kunt lossen of denk je dat hij dat, dat gelijkwaardig is? Als hij gelijkwaardig is en als je dan kop over kop rijdt met, met de wind daarop van toe, is dat goed. Maar als hij minder is en hij komt op kop en je verliest je tempo. Dus ja, dat zijn een beetje dingen waar dan uh, over gesproken wordt. Dat zijn echt hele vergaderingen. Ja, dat, ja, soms wel. <laughs> maar ja, het is, zolang een renner nog bergop kan praten... Dan, ja, dan gaat het best wel goed. Dan gaat het uiteindelijk best wel goed. En, aan de andere kant is, werkt het ook intimiderend richting uh, je tegenstander. Maar laat hij zich makkelijk adviseren of is het iemand die echt helemaal zijn eigen weg gaat? Nou, hij, hij neemt heel veel advies aan. Uh, ja. Uiteindelijk, op, op de cruciale momenten, dan, uh, dan is het instinct waar je, waar je op koerst. En uh, dat ja. heeft hij zeker ook. Wanneer was dat dat hij op zijn instinct ging koersen? Eh, ik vooral, eh, zoals gisteren en op extra domein, eh, op het moment van de aanval. Dat, dat, dat, dat kun je niet plannen. En, nee. eh, dat doet hij op zijn gevoel. En eh, ja, dat, eh, wij hadden ook iets van, nou, dat is wel heel erg vroeg, 7 voor het einde. Maar ja, hij weet zelf het beste hoe hij zich voelt. Hij kent de om van toe en, en, en de andere bergen. Dus hij kan dat als geen ander inschatten. Is het eigenlijk zwaar om de gele trui te dragen? Best wel moeilijk al die vragen beantwoorden over doping, toch? Ja, ik denk dat het... Het is heel erg moeilijk, is, zeker eh, als het elke keer dezelfde vraag is. En is, iedere keer is het antwoord hetzelfde. Maar je weet het van tevoren dat die vragen komen. Ja, maar op een gegeven moment heb je, heb je als renner en, en wij ook als, als begeleiding... op een gegeven moment zoiets van, ja, wij hebben het nou al zo vaak gezegd. Ja. Hou alsjeblieft een keer op. Maar ja, aan de andere kant... Iedereen mag vragen wat hij wil ja. en ja, wij, wij behoren netjes antwoord te geven. Ja, en dat wordt van ons verwacht. Ik vond het eigenlijk niet netjes dat hij wegliep? Nou, ik, ik kan het heel goed begrijpen. Ik zag hem net voor de persconferentie, zag ik hem bij het ontbijt. En hij, hij, hij, hij, hij, hij lachte van, van oor tot oor. Ja. Hij was zo blij en zo trots. Ja. En als je dan tien minuten later kijkt, dat, ja. is, dat was een totaal andere persoon. En... Begrijp je ook de andere kant van het verhaal? Ja, tuurlijk. Dat begrijpen we allemaal. Ja. Het, is, het is ook logisch dat die vragen komen. Maar uiteindelijk moet je ook een keer stoppen met die vragen te stellen. Want, en misschien wachten mensen wel op dat hij een keer kwaad wordt. En dan hebben ze weer een, een, een uitleg van... Ja, zie nou we wel, het is toch nooit goed. En dat is gewoon, zeker in de Tour, denk ik, en als gele truidrager... is het zo moeilijk om, om, om de juiste dingen iedere keer maar te zeggen. En, en je eigen, zeker met die vragen... Ja. Om de controle te houden, want ja, alles wat je zegt uh, wordt op de weegschaal gelegd als, als gele trui dragen. Ik denk niet dat het heel gemakkelijk voor hem is. Voor jou zometeen ook niet, als je, je verloren nee. hebt. Ik sta 2-0 achter. <lacht> werk je met, uh, bij tank werk je dan niet met wattages? Toch wel een beetje, hoeveel kracht dat je in je wort moet gooien. Hè? Ik denk dat we ongeveer 150 watt moeten gooien. <lacht> 4-0. Ja, dan moeten we nog doorgaan. <lacht> Nee, helemaal niet. Het is afgelopen. En ja, nou dan wil je stoppen. volgende week zijn we nu doorgegaan. We zijn in Parijs. <laughs> Sorry, nee, nee we, stoppen, we stoppen. Nou, toch uh, mooi 4-0 gewonnen, knap hè? Ja, gefeliciteerd, dat ik had niet verwacht. <laughs> Dan, dan koersen we nu langzaam af op uh, het item der items... eigenlijk op Radio 1 zo in de avond. Uh, ik snap geen moer van de Tour. Uh, <lacht> wij zitten uh, uh, nogal veel te discussiëren hier natuurlijk in de Tour... want die dopinggeruchten, die gaan maar door. En wat moet je daar dan nou mee? Als, als renners verdacht worden, ja, wat moet je daar als journalist mee? En Het is heel moeilijk, want je kan het ze vragen. En dan zeggen ze natuurlijk nee, nee, ik gebruik geen doping. Uh, je kan het aan de ploegleider vragen, die ontkent het ook natuurlijk. Uh, dus dan zijn er mensen die zich uh, vasthouden aan... Bijvoorbeeld een wattage, want dat kan je meten, dat is iets uh, concreets. Uh, maar kan je daar iets aan aflezen wat betreft gebruik? Nou ja, dat, dat is waar ik ben ingedoken vandaag. Dank voor de, mooie, voor de mooie inleiding. Het is inderdaad een van mijn frustraties. Er wordt een hele hoop gekonkeld en zijn heel veel vermoedens... maar ondertussen is er geen enkele journalist die iets kan bewijzen. En dat komt vooral omdat iedereen het onwijs druk heeft met zijn eigen quotes. En ja, doping, daar moet je induiken. En dan, en dan nog zijn het vaak de autoriteiten... en niet de journalisten die iets ontmaskeren. Maar toch, je, je merkt dat nu heel veel journalisten... en wij ook, en, en zeker ik... helemaal gebiologeerd zijn door de wattages. Want als je kijkt naar wat een, wat een renner... Monchee mon Wattage, word jij al <lacht> door, de, door de nos crew genoemd. <lacht> ja, een soort geuzenaam vind ik dat eigenlijk wel. Uh, want als je kijkt naar het vermogen wat een renner levert... en je vergelijkt dat met, nou ja, met prestaties uit voorgaande... Hoe uh, renners andere bergen hebben beklommen, dan zou je misschien iets van bewijs kunnen vinden voor doping voor een bovenmenselijke prestatie. Ik Bedoel, als je net zo hard rijdt als Armstrong, ja, dan, dan, dan heeft dat misschien dan betekent dat misschien iets. En aan de andere kant, ja, het zijn maar cijfertjes. En uh, de ene uh, die die meten, die, die zet stoppertje aan, terwijl hij naar de televisie kijkt, de ander gaat bij de berg staan. Maar je hebt ook te maken met wind, je hebt te maken met de hellingsgraad, je hebt te maken met vocht wat een renner verliest. Uh, kortom, het is eigenlijk ontzettend ingewikkeld. En de vraag die, die ik me uh, stelde en die ik graag wilde beantwoorden was... kun je aan de hand van dat wattage, hè, waar het om gaat... vaak wattage per kilogram lichaamsgewicht van de renner... Kun je nou aan de hand daarvan bepalen of iemand doping heeft gebruikt? Er zijn mensen die zeggen van ja, van nee. En ik volg naar heel veel mensen op Twitter van de, van de ploegleider van Frances Deschieu. Uh, tot aan de tafelheren heren bij de avondetappen, want die zitten ook allemaal op die wattages. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken, ik ben tot een, tot een goede conclusie gekomen. Zeker. Dat is een heel lang verhaal. En, uh, en daar gaan we nu naar luisteren. Hier, luister mee.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 We gaan het dus hebben over wattage per kilogram lichaamsgewicht. Ik heb jullie luisteraars natuurlijk heel hoog zitten, maar hoe zat het ook alweer met wattage? Even terug naar de schoolbanken met Jim van den Berg, bewegingswetenschapper bij Robiek. Wattage is eigenlijk vermogen. En vermogen is, misschien herinner je het nog van de natuurkunde lessen, eh, kracht maal snelheid. Um, dus hoeveel kracht jij kan leveren op de pedalen, maal hoe snel de pedalen eh, rondgaan. En dat is eigenlijk wat vermogen is. Uh, en niets anders dan hoe hard de wielrenners kunnen trappen. Dit vermogen gebruik je in vlakke etappes om jezelf door de lucht heen te beuken. In de bergen gebruik je dit vooral om je eigen gewicht de berg over te sleuren. Opnieuw Jim van den, hoe toepasselijk, berg. Vooral in de bergen is eigenlijk de luchtweerstand wordt bijna verwaarloosbaar... Die is ongeveer eh, 10 tot 15 procent van het eh, totale vermogen dat je moet leveren. Maar wel 85 procent van dat totale vermogen is eh, ja, de weerstand om jouw massa... dus de wielrenner plus fiets over een bepaald aantal hoogtemeters heen te krijgen. Het idee achter dat wattage per kilogram lichaamsgewicht... is dat je cijfers uit het dopingverleden vergelijkt met de cijfers van bijvoorbeeld Froome nu. Wat trapte Armstrong weg in zijn tijd, Jim? Uh, Lens Armstrong bijvoorbeeld, die mikte op uh, 6,7 watt per kilogram lichaamsgewicht. Dat was het ultieme doel uh, van zijn uh, trainer en, en eigenlijk ook dopingadviseur uh, Ferrari. Um, 6,7 watt per kilogram, ja, dat zijn wel absurde getallen. Bij de eerste echt grote klim in de Tour naar Extra Domain... trapte Froome ongeveer 6,4 watt per kilogram lichaamsgewicht weg. Ja, is dat dan veel? Belk in trainer Louis Delahaye over dat getal... Als je ziet naar deze tour, dan zie je dus zeg maar de, de explosie van Froome naar Extra Domein. Die rijdt daar 6,4 watt per kilogram. Ik vind dat niet onmenselijk. Ik vind dat een prestatie die heel erg goed is. Maar niet iets waarvan ik zeg van ja, dat kan niet. Als je dopinggebruik via deze methode zou willen aantonen, moet je dus een grens opstellen. Waar ligt die volgens Della hey? Vanaf wanneer zou het onmenselijk worden? Is dat 6,7, 6,8 zoiets? Dat zijn hele hoge wattages. Waarvan ik denk, ja, misschien zullen ze wel ooit een keer gereden worden. Je moet ook altijd natuurlijk kijken, is het op een klim van 10 minuten... of is het op een klim van een half uur. Op 10 minuten kan het, op een half uur denk ik dat het gewoon heel erg moeilijk wordt. Zeker aan het einde van zo'n zo etappe. Maar je moet het ook altijd zo zien. In de sport, in elke sport, kent zijn, zijn uitschieters, om het zo maar zeggen. De, de superhelden. Hè? De, de Usain Bolt in het, in, op de 100 meter sprint. Uh, Gibber Selassie in het verleden op de marathon. Dus dat soort dingen zul je altijd hebben. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn en zeggen: Oh, dan rijdt er dus eentje 6,8 watt per kilogram, foute boel. Kijk, en dit is nou het hele grote probleem van data-analyse: je kunt er geen conclusies aan verbinden omdat de mens zichzelf altijd kan verbeteren. De records zullen gewoon altijd sneuvelen. Bewegingswetenschapper Jim van den Berg is het daarmee eens. Feit is dat je dus niet sec op basis van de vermogens kan zeggen, dat is dopinggebruik. De mens is altijd in staat gebleken, in de hele evolutie, om zich constant maar te blijven verbeteren. Dus aan de hand van enkel en alleen vermogens zeggen, dat is onmogelijk, dat vind ik te ver gaan. De conclusie is dus dat je doping aantoont met dopingcontroles. En niet met cijfers. Het oranje klassement. Ja, yep. het oranje klassement. Elke dag dan uh, rijdt Filemon de oranje truien uit aan de beste Nederlanders. Ik denk dat Mollema, nou die, die heeft er het, het by far het meest, hè, Phil? Ja, ja, dat gaat echt heel uitstekend wat betreft oranje truien. En dat is wel leuk, want Kees Jonkind is een documentaire aan het maken over die Belkinbus. Mm -hmm. En die had al opgevangen, want hij mag er eigenlijk niks over zeggen. Want die documentaire komt pas na de tour op de tv. Dat is ook de afspraak met die, met die ploeg. Maar dat Bauke er in het begin heel erg van baalde dat hij nog geen oranje shirt had. <lacht> dus ik denk dat hij nu wel met zijn hele koffer vol ontzettend, ontzettend blij is. <lacht> ja. uh, Danny van Poppel, we hadden het er al even over, die is afgestapt. Nou, uh, qua wielrennen is dat misschien een groot verlies. Maar <lacht> wat betreft een uh, zeg maar, uh, sp spreker is het weer een iets minder groot verlies, want ja, het was ja. wel best wel moeilijk om die jongen te interviewen. Hij is nogal uh, van de halve zinnen, dat is zijn stijl. Uh, en ik sprak hem toevallig gisteren op de Mont toe, want toen uh, verdiende hij de, de groene trui. Nou, laten we even <lacht> luisteren naar deze spraakwaterval. Luister. Danny, hoe was het? Zo, ja, heel veel mensen en het uh, was wel erg gaaf. Wat ja. heb je allemaal gezien? Ja, de gekste dingen. Mensen in een blootje... Uh, ja, van alles. Ik heb voor jou de oranje trui. Het was een bergetappe, maar in het sprintklassement sta je nog steeds vier bovenaan. Oh, dat is mooi. <laughs> dus dat heb je toch maar volgehouden vandaag. Ja, nou, bedankt. En je bent op tijd binnen. Je zit gewoon ja. op de tour. Ja, dat is toch dat, geweldig. Dat is super, ja. <laughs> het lijkt ja, alsof zegt, uh, Luc erin geknipt heeft, super. maar dat is niet zo. <laughs> Ja, maar de nee. jongen die ja, er is wel in... toe op gereden. Dat is hartstikke zwaar. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en er is wel echt in geknipt, want er zaten echt nog heel veel stiltes in. Oh, nog meer. Maar, nee. uh, <laughs> ja, die zijn je bespaard gebleven. Uh, een jonge klassement, dat is ook nog even mooi om te, om te melden, is, uh, is Tom Dumoulin dus één concurrent kwijt. Mm -hmm. Hij heeft er dus nog maar eentje over, dat is Bor van Top Poppel en die staat op anderhalf uur. Dus uh, het ziet er naar uit als er niks geks gebeurt dat Tom Dumoulin die trui gaat, uh, gaat winnen. Dan rest ons enkel nog het wijntje, de wijn uh, voor morgen. Die heb ik samen met mijn wijnvriend Jurjen Smenk uh, uitgezocht. Uh, dat is de Lamello Carianne van de Côte du Ronde Village. En dan kijk ik even in mijn drankenboekje. Dan zie ik daar onderaan met prachtig schoonschrift staan. Prachtig maar zacht, drop. Peper, leertonen en zwarte vruchten. Dan kijk ik even naar de officiële omschrijving. En dan zie ik daar staan pruim chocola. Dus uh, ja, <laughs> je ziet maar uh, smaken kunnen verschillen. Leertonen, Leertone, wat zeg je nou? Ja, ja leertonen van leer. Je... Oh, oké. Okay. We hebben een uh, schoenzool ingehangen. Dat is gewoon apart. Je Binnen hebt... mij heeft nog een vraag. Schil je hebt Bart. altijd dat boekje ja. bij je kennelijk. Je wijnboekje. Nee, maar er staat niet alleen wijn in hoor. Ook okay. whisky en oh, uh, bier en alles. Ja. Er staat van alles in als er maar alcohol in zit. <laughs> Goed, heren. Tot morgen. Tot morgen. Zo'n <laughs> De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Laurence de probeert weg te springen uit die achtervolgende groep. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Pauke nou, Mollema moet nu gewoon het karretje proberen aan te haken. De 100 Tour de France. En ja, dat wordt zwaarder en zwaarder. De een na de ander moet lossen, maar Belkin zit nog goed, ze was een geo. Volg de Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl en elke toerdag vanaf 2 uur. Tour! Radio Tour de France. Ik probeer terug te komen in die groep. Op Radio 1. Wat is hij he taai. Het nieuws van alle kanten.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 Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. Mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1.